Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Gemeentefusies kosten juist geld, zeggen onderzoekers. Syrische rebellen veroveren olieveld. En koploper FC Twente verslaat Feyenoord. Fusies van gemeenten leveren geen geld op... blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de onderzoekers gaan gemeenten na een fusie juist meer geld uitgeven... Het nieuwe kabinet wil veel gemeenten samenvoegen. In het debat in de Tweede Kamer vorige week zei premier Rutte dat dit forse besparingen zal opleveren. Maar uit herindelingen van de afgelopen tien jaar blijkt dat nieuwe gemeenten meer kosten dan daarvoor. De onderzoekers zeggen dat de gemeenten voor een fusie meer geld uitgeven om aanpassingen te doen. Daarna gaan de uitgaven weer naar een normaal niveau. Na een paar jaar wordt er structureel meer uitgegeven. Syrische rebellen zeggen dat ze een olieveld hebben veroverd... en dat zou voor het eerst zijn. Het veld ligt bij de grens met Irak en werd beveiligd door het Syrische leger. De opstandelingen zouden drie dagen hebben gestreden om het olieveld te veroveren. Daarbij zouden tientallen militairen zijn gedood of gevangen zijn genomen. Voordat de VS en veel Europese landen een olieboycott instelden... was olie een van de voornaamste bronnen van inkomsten van Syrië. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een bom ontploft... vlakbij een hotel waar vooral diplomaten zitten. In de buurt van het hotel is ook een club van officieren... en een pand van de partij van president Assad. Volgens de staatstelevisie hebben terroristen de bom laten ontploffen. En die term wordt vaak gebruikt voor tegenstanders van de president. Er zouden zeven gewonden zijn.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 PvdA-Eerste Kamerlid en oud-voorzitter Ruud Kolen heeft kritiek op de manier waarop VVD en PvdA te werk zijn gegaan bij de formatie. Door elkaar wat te gunnen is de kans groot dat de formatie tijdens het regeren doorgaat, zei Kolen in het tv-programma Buitenhof. Als voorbeeld noemde hij de discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremies. Volgens Kolen bestaat het risico dat het kabinet de snelheid... die tijdens de formatie is gemaakt, weer kwijtraakt tijdens het regeren. Omdat de partijen onderwerpen hebben uitgeruild... is er over die onderwerpen ook geen debat geweest. En daarmee zet je dossiers op slot, zei Kolen. In Buitenhof zei CDA-fractieleider Buma... dat hij het nieuwe kabinet niet zal helpen... om de inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Ik steun niets, dat leidt tot minder werk en niet tot betere zorg, zei Buma. In de Eerste Kamer is een meerderheid voor de maatregel nog lang niet zeker. Een vrouw uit Utrecht is vannacht mishandeld door een taxichauffeur. Een voorbijganger vond de vrouw van 29 bewusteloos en gewond op straat. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd... Er is ruzie geweest om het betalen van de ritprijs, maar volgens de politie kan ook sprake zijn geweest van een overval. De vrouw is nog niet in staat om te worden ondervraagd. In Zwolle heeft de politie gisteravond een man aangehouden... die een parkeerwachter zou hebben aangereden. Er wordt verdacht van poging tot doodslag of poging tot moord. De 31-jarige man had een boete gekregen omdat zijn parkeerkaartje was verlopen. En Net toen een 47-jarige parkeerwachter de bekeuring uitschreef... kwam de automobilist aanlopen. Werd boos en greep de controleur bij zijn arm. En daarna stapte de man in zijn auto en reed op de parkeerwacht in. Die belandde op de motorkap en werd een aantal meters meegesleurd. De parkeerwachter heeft aangifte gedaan. In de Eredivisie heeft koploper FC Twente goede zaken gedaan. In Enschede werd Feyenoord met 3-0 verslagen. Chadli, Castanjos en Tadic waren de doelpuntenmakers. AZ verloor thuis met 2-1 van VVV. FC Groningen NEC werd 1-2 en SC Heerenveen Pek Zwolle 2-1. NAC Breda tegen RKC Waalwijk is om half vijf begonnen.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 Het weer dan nog. De komende uren trekt een regengebied over het land... en daarbij staat een matige tot krachtige wind. Vanavond in het binnenland opklaringen, maar aan de kust blijft er kans op een bui. Morgen zwaar bewolkt en enkele buien. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10-ring Amsterdam-zuid richting Den Haag. Dat levert een file op tussen Watergraafsmeer en de rij van 3 kilometer. Er zijn ook twee rijstroken dicht.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 Zeven minuten over vijf, laatste uur van langs de lijn op deze zondagmiddag. U hoort het al in het nieuws. NAC-RKC loopt nog, maar is er ook wat gebeurd achter Niemeijer? Nou, niet als het gaat om doelpunten en voor de rest ook niet zo heel erg veel. Het staat 1-1. We spelen nog tien minuten tot aan de pauze. Na twee minuten Teddy Chevalier met de 0-1-RKC op voorsprong. 24ste minuut. Danny Verbeek met de gelijkmaker van NAC 1-1. Teddy en Danny, kom daar maar eens om bij het hockey, Tom. Ja. <lacht> is ook gestaakt meteen. Ja. <laughs> Feyenoord-Twente. Feyenoord, nee. Twente-Feyenoord werd vanmiddag 3-0. Het was al heel snel 2-0. Al na 17 minuten. Chasley en uh, Castanjos. Tadic maakte er uiteindelijk 3-0 van. Nou ja, het was eigenlijk die keeper van uh, Feyenoord... die er 3-0 van maakte. want Het was een enorme blunder. Frank Snoeks praat na met de trainer van Feyenoord. Ronald Koeman. Hoe had dit vandaag uh, anders beter kunnen lopen voor jullie? Wat had er dan moeten gebeuren? Nou, daar hadden we meer overtuiging moeten hebben. Zowel aanvallend als verdedigend. Want ik denk dat we niet slecht gespeeld hebben. Dat we meer balbezit hebben gehad dan Twente. Dat ze bij momenten ook gevaarlijk zijn geweest. Alleen daar hebben we met te weinig overtuiging iets uitgehaald. Ja, en als je dan de tweede en de derde call ziet... zegt voldoende wat ik daarmee bedoel. De eerste kans is voor jullie, na vijf minuten. Was dat, het, was dat een keerpunt geweest? Nou, oké. Okay, uh, dat, dat, ja, als, als, maar... We hebben gewoon vanaf het begin goed gespeeld. En de eerste kool valt uit het niets. Fantastische kool. Maar ja, dat is de klasse van, van Tadic en Shadly. Dat wisten we. En dat bewijzen ze. Maar daarna waren we de betere ploeg. Alleen, dan gaat het wel om een aantal momenten in een wedstrijd... of je die overtuiging hebt uh, om, om de gelijkmaker te maken. En als je dan ziet hoe de tweede kool valt. Uh, een paas van 60, 70 meter. En de derde, nou ja, dan, hou daar maar over op. Um... Heb je, dan toch het je zegt, we hebben goed gespeeld. Heb je het idee dat, dat vandaag die overwinning voor Twente op de tocht gestaan heeft? Bijvoorbeeld in de tweede helft nog? Nou, daar hebben we te weinig voor gecreëerd in de tweede helft. Maar er zijn fases in de eerste helft geweest waarin daar wel kansen lagen. Alleen uh, goed spelen of aardig spelen is niet voldoende. Het gaat om momenten in een wedstrijd. Het gaat om uh, scherpte voor de kool. En uh, een stukje agressiviteit voor de kool. En in het verdedigen hetzelfde. En daar hebben we, hebben we in gefaald. Is het, is het ook een voor van jullie dat jullie in te veel wedstrijden eerst op achterstand worden gezet? Nou ja, natuurlijk kom je liever voor. Dat, dat geeft uh, rust en, en, en vertrouwen aan een team. Maar ik, uh, er zijn genoeg wedstrijden geweest waarin we achterkomen. Dat we dan toch de rust en, en ook de scherpte hebben om dat recht te zetten. Nou ja, dat moet je hebben in dit soort wedstrijden. Dit zijn, dit zijn topwedstrijden. En als je dan zowel verdedigen als aanvallend niet 100% uh, overtuiging hebt. Dan, dan krijg je dit soort uitslagen. Iemand die, die scherpte wel had, vond ik, was Viljena, de jongste op het veld. Ja, die heeft zijn wedstrijd gespeeld en goed gespeeld op het middenveld. Ja, en dat is niet voldoende, hè? Dat, Daarin heb je, heb je alle spelers nodig tegen dit soort tegenstanders om dat te hebben. En dan heb je kans op een goede uitslag. En, en er zijn momenten geweest dat we dat de eerste helft hebben gehad. De tweede helft had ik het idee van, ja, we, we missen die overtuiging, we scoren niet. Nu is het gat met, met, met de koploper tien punten. Dat is wel ongelooflijk veel. Nee hoor, want uh, wij kijken niet, nee? wij kijken niet naar, naar een kampioenschap. We kijken naar de eerste vijf. Volgens mij staan we nu zevende. We hebben zeven wedstrijden uitgespeeld van de elf. Uh, er zijn nog zeven wedstrijden tot aan de winterstop. Waarvan vijf thuis. Dus wij uh, staan met de winterstop bij de eerste vijf. En dan voldoen we aan de doelstelling die er is. Dus ik kijk niet naar nummer één. Kijk, niet naar nummer 1, zijn. die Ronald Koeman. Hij staat overigens zesde op doelsaldo. Ajax staat vijfde. Ze staan gebroederlijk met 18 punten. En eh, wie had gedacht, nou, wij gaan een beetje aansluiten. was misschien wel AZ na de mooie overwinning vorige week... in Arnhem, in het Gelgendoom, tegen Vitesse. Leek het lek een beetje boven, maar vandaag veel aanvallen. Veel, en toen toch ineens. Macquarie 0-1 voor VVV, dus 1-1 Valkenburg. En toen wilden ze zo graag AZ en Rado Saflavic. In de slotseconde, in de dying seconds, zoals het zo mooi heet... 1-2, dus AZ verliest allemaal en blijft hangen in het rechterrijtje bij de teletext. Dus. Ronald van der Geer eh, dacht net nog even dat hij bij de andere wedstrijd geweest was. was dus die, zo, die was hier nog echt die ging erover praten met de trainer van AZ, de ongetwijfeld teleurgestelde trainer, Gert-Jan Verbeek. En nou iemand iets verwijten, Gert-Jan, deze middag? Ja, mezelf. Wat dan? Nou ja, je, je, je kiest bij 0-0 op een gegeven moment om al vrij snel in de tweede helft. toch de strijdwijze om te gooien. Omdat ik vond dat we op dat moment op een dood punt zaten. Uh, we creëerden niet te weinig. Uh, we kregen ook niet echt meer goed de tweede bal onder controle. Waar we de eerste helft wel heel goed deden. Waardoor uh, um, VV al een paar keer de gevaarlijk uit was gekomen in de omschakeling. Dan denk je van nou ja, laten we dan maar één op één gaan spelen. Dan is iedereen weet wie aan toe is. Uh, alleen ja, dan ga je te veel mensen voor de bal krijgen. Omdat VV eigenlijk nog verdedigend gaat spelen.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 Ja, in de tweede helft uh, uh, beginnen we nog wel aardig aan de wedstrijd. Maar al vrij snel uh, wordt het toch duidelijk dat VVW alles in alles uh, in het werk zal stellen om, om geen doelpunt te incasseren. En dan hebben ze in ieder geval één punt. En misschien weet je het nooit, uh, dan heb je in ieder geval kans op, op meer. En die, die, die, die, die strategie die pakt er goed uit. Hè, want ze kwamen met 1-0 voor. Nou ja, dan, uh, dan moet je alles of niets zetten. Uh, en, uh, en daar maakten zij heel goed gebruik van. En uh, daar waar ze konden probeerden ze toch aan te vallen. En dat, he dat is beloond door, uh, door, uh, door op een gegeven moment toch op 2-1 te komen. Jullie krijgen twintig corners in, uh, in deze wedstrijd. Uh, daar ontstaat eigenlijk niets uit. Is, is dat ook opvallend? Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat er een heleboel corners bij waren die heel gevaarlijk waren. Maar dan vallen ze net niet goed. En dit is dan zo'n wedstrijd waarin ook alles uh, tegen zit. En niks mee zit dat hij in de via de klus een keer erin gaat. Of, uh, uh, of dat hij goed voor, uh, in, in de rebound voor de, voor de voeten van de tegenstander valt. Aan de andere zijde moet ik ook zeggen dat wij af en toe de, gewoon de trekker moeten overhalen. In plaats van aannemen aannemen. Gewoon schieten voluit. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die met elkaar vallen... waarin het uh, zo'n wedstrijd wordt waarin je eigenlijk niet kan verliezen en toch verliest. Is het ook zo dat, dat uh, VVV misschien wel met deze spelopvatting... jouw spelers wat in slaap zust, waardoor ze het idee hebben... het komt allemaal wel goed? Of is dat een overdreven verhaal? Nee, dat vind ik helemaal niet. Want ik, uh, kijk, het is wel zo dat zij in de tweede helft nog verdedigingen gingen spelen. Want als jij zag wat Kullen op een gegeven moment speelde... die speelde 10 meter achter de de, de, de, de, de cirkel uh, van, uh, van de middencirkel. Ja, dan worden de ruimtes heel erg klein. Ze staan op de 16. Ja, dan kun je niet anders doen dan over de buitenkant aanvallen en, en de ballen ervoor gooien. En dan heb je vaak, uh, hadden wij op een gegeven moment in de fase veel te veel mensen voor de bal uit. En dan heb je dus geen middenveld meer. Ja, en dat uh, wisten zij heel uh, goed over te steken. We uh, bleven daarin toch knap voetballen. En, uh, en, uh, en, en, en dankzij uh, die speelwijze hebben zij uh, twee doelpunten gemaakt. Ben je nou boos geworden na afloop? Of, of is dit part of, uh, part of life? Nee, ik, ik vind wel dat we de tweede helft minder goed gevoetbald hebben. Maar dat lag ook aan de speelwijze van de tegenstander. En we hebben er alles aan gedaan om die wedstrijd te winnen. Uh, iedereen heeft dat aan de laatste seconde uh, de intentie gehad om, uh, om, om drie punten hier te houden in Alkmaar. Nou, dat is niet gelukt en uh, ik, zei al, ik heb zelf daaraan uh, hard meegeholpen door, uh, door uh, uh, tot het eind van de wedstrijd toe uh, te geloven in een overwinning en, en, en veel risico te nemen. En ja, dat het uiteindelijk uh, dan 2-1 voor de tegenpartij wordt, dat is, dat is hartstikke sneu. En uh, dat is achteraf zeggen van uh, ja, dat had je beter dan voor dat ene punt kunnen kiezen. Maar ik vind één punt tegen VVV in de situatie waarin zij staan en waarin wij staan, daar was ik niet content mee en uh, daar was ik niet tevreden mee jan Verbeek zei dat dus, de trainer van AZ. En u hoorde hem ook over vermoeidheid van de wedstrijd van donderdag. Dat was de bekerwedstrijd tegen Sneek. <laughs> Nak rkc sportieve wedstrijd, draagt nog niet mee? Nou, ik vind dat er nogal wordt uitgedeeld bij die 1-1 stand. Laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft. Balbezit voor Nak op de helft van RKC-combinatie. Die goed is en overgenomen door Hadou hier. Gaat schieten ook. Lekker schot en niet gepakt. En zoet gaat in de fout. En dan is daar Goudelje met de 2-1 voor Nak Breda. Dat zich dus opricht naar die vroege voorsprong. Opgelopen na twee minuten. En nu is het dus voor de tweede keer raak nadat het wordt ingeleid aan... de de rechterkant van het veld met Hadou hier. Die zelf geblesseerd is geraakt en op de grond ligt. Want ik denk dat hij het is. 2-1 voor NAC. De klok loopt door. Maar er zal wel wat extra tijd zo meteen dus gaan bijkomen. Geef mij even de kans om terug te gaan naar een paar minuten geleden alweer. Toen Teddy Chevalier voor RKC ontsnapt was aan de rechterkant. Goed de diepte inging. Net als bij zijn doelpunt. Voorzet kwam vanaf de achterlijn. En toen had Robert Braber eigenlijk met de kopbal RKC op voorsprong moeten zetten op 2-1. Maar dat verzuimde hij. En nu juist dus het doelpunt van NAC Breda gezien de tweede 2-1 voor de thuisploeg. Er komt inderdaad extra tijd bij. Een minuutje staat hier. En ik had het al over die overtredingen die er waren. Bottekin heeft het verschrikkelijk lastig met Chevalier. Want de RKC speelt technisch. Zeer verzorgd voetbal veel beter dan een week geleden thuis tegen FC Twente toen er werd verloren. En Chevalier bezorgt Bottekin handenvol werk op een gegeven moment in een duel. Waarbij Bottekin wel drie schoppen uitdeelde en geen geel kreeg. Leurling even later die ook hard doorging op Van Peppa aan de zijlijn. En uit ja, de spelhervatting van toen eigenlijk tot doelpunt van Goudelje dus gezien ingooien voor RKC als we in die extra tijd zitten die formeel over een tel of tien is afgelopen. Chevalier weer passeert daar. Het eerste mannetje, dat is Hadoubier die weer is opgestaan. En een tikje en dus geeft Paul van Boekel die wat mij betreft dus wel wat vaker naar de gele kaart zou mogen grijpen. Die Paul van Boekel, die oud-prof voor de jonge luisteraars die dat misschien niet eens weten. Die geeft een vrije trap nu aan RKC en de bal kan nog een keertje voorkomen. Misschien wel richting Braber, want die had het kunnen doen. Kan wel degelijk koppen. Misschien kan ik dat nu wel laten zien. Naja staat achter de bal. Die bal is wel hoog. Komt ver achterin het strafsomgebied terecht. Bij Nak. namelijk bij Botteguin. Verlengt die bal. En uh, zo loopt hij over de zijlijn op dit uh, veld. Waar uh, ja, gefloten wordt voor de rust. Er is nog wat protest van RKC. Dat graag nog verder had gewild. En ja, misschien wel denkt dat... Uh, ja, de extra tijd had moeten bijkomen Heel veel boosheid in principe die zich richt op de scheidsrechter. Op een veld dat glad is. We hebben veel mensen onderuit zien gaan. De scheidsrechter de gebeten hond. Waarom is mij nou eerlijk gezegd heel even ontgaan? Want het is Chevalier die doorgaat met zeuren bij scheidsrechter Paul van Boekel. Hoe dan ook, het staat hier 2-1 voor NAC Breda. In een wedstrijd waarbij het zweertje af en toe lekker wordt opgepookt door de aanhang van NAC. Dat voetbal het minder is dan RKC, maar dat wel leidt. 2-1. Peter van Bluff. Na Herenveen, pek zwollen. Werd uiteindelijk 2-1. En zelfs nog even spannend. Aan het einde had Herenveen nog echt aan zichzelf te danken. En ook wel een heel klein beetje aan de arbiter. Al hoort u mij, mij datzelfde zeggen: 1-0 Finn Bokersom, 2-0 de ridder. 2-1 van de berg uit een strafschop. En er was een moment dat de bal werd weggeslagen. voor de instormende Finn Bokersom, Maar dat werd niet gezien door de scheidsrechter van Basten. Wond zich daar wel over op. Maar goed, uiteindelijk had Herenveen ook zelf veel meer kansen moeten benutten. Maar goed, de punten bleven in Herenveen. En dan ja, gaan we praten over de gemoedsstuk. Toestand van de trainer Marco van Baster. Jeroen Guter vraagt het hem. Eindsignaal van de scheidsrechter. Haal je dan opgelucht adem dat je met drie punten blijft staan? Ja, uiteraard. Ik bedoel, uh, het was tot aan de laatste seconde spannend. En dat hebben we ook wel een klein beetje aan onszelf te danken. Goed, als dan het dan uh, afgelopen is... dan is het in ieder geval belangrijk dat we de overwinning hebben binnengeslijpt. Jullie hadden de 1-0 heel hard nodig. Die valt. Dan komt er ook wat rust in het spel. Maar gek genoeg werd het weer heel onrustig aan het begin van de tweede helft. Hoe kan dat toch? Nou ja, je ziet, we krijgen natuurlijk best wel veel kansen. Ik moet je wel zeggen dat uh, Zwolle op zich uh, vrij goed voetbal speelt van achteruit. Dus daar hadden we toch wel de nodige moeite mee. En uh, daardoor bleef het ook wel van hun kant natuurlijk best wel uh, dreigend. Maar desniettemin hebben wij uh, heel veel mogelijkheden gehad om, het, uh, om de wedstrijd gewoon af te maken. De, de kansen, met name. Uh, uh, na de 1-0, die waren legio. En dan moet je het op een gegeven moment afmaken. Dan, uh, dan geven zij het eigenlijk ook op. En dat, dat gebeurde niet. Waardoor zij tot, uiteindelijk nog tot de 90e minuut uh, doorbleven knokken. Ja, want zelfs na 2-0 werd het toch weer spannend. Ja, maar als je ook dan weer kijkt hoeveel kans je, je, je, je eigenlijk verspeelt. Dan is het zonde. Dan beloon je jezelf niet. En dan krijg je een strafschop tegen. En dan wordt het nog heel spannend. Jullie missen inderdaad veel kansen, maar je kunt nou toch ook weer niet stellen dat jullie fantastisch speelden, toch? Nee, nee. nee wij hebben nog wel uh, het nodig te doen. En uh, dat heeft met name ook wel met, met het middenveld te maken. Die, uh, ja, die valt met regelmaat toch wel een beetje uit elkaar. Philippe die heel diep speelt en uh, de twee controlerende mensen die dan eigenlijk tegen een numerieke meerderheid komen. Nou, dat moet beter en daar zijn we mee bezig, maar dat is allemaal niet zo uh, 1-2-3 opgelost. In hoeverre speelde die uitslag van vorige week... die 6-3-nederlaag bij Heracles nog een, een rol? Ik kan me voorstellen dat het toch een tik is geweest. Nou, ook toen hebben we uh, best uh, bij Vlagen goed voetbal gespeeld. Veel kansen gecreëerd ook. En, uh, dus dat was positief. Alleen negatief was natuurlijk dat je zes doelpunten tegenkrijgt. Uh, ik denk dat wij vandaag ook hebben laten zien... dat met Chris Koems dat dat uh, een stuk zekerheid uh, geeft. En uh, nou, dat helpt zeker. Het moment van de wedstrijd... denk ik toch uh, de niet gegeven strafschop... Zag jij wat er gebeurde? Ja, je ziet het natuurlijk wel van afstand. En uh, de volle 100% uh, zie je, zeker weten. Maar als je dan een heel stadion hoort uh, reageren. En, en ja, ik had natuurlijk ook wel een zwaar vermoeden. En vervolgens uh, hoor ik ook uh, dat de, zelfs de vierde man uh, zegt: van Oké, okay, uh, dat is Hens. Dan is het natuurlijk onbegrijpelijk dat de scheidsrechter uh, niet reageert. De vierde man zei: Het is Hens.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 En dat vind ik wel treurig. En als je dan moet bedenken dat dat uit België moet komen ons te helpen... dan denk ik van ja, wat heeft dit voor nut? Dat verhaal heb ik eerder gewoon dit seizoen. Ja, klopt. Van collega's. Ja, ik ook. Nou ja, goed, kijk, fouten maken kan altijd. Maar als jij uiteindelijk met je, met je ploeg, hè, die vier mensen die daar euh, dan samen moeten werken... Als ze dan één echt heel duidelijk aangeeft van nou dit is een volle hensbal. Want ik los van het feit dat je ook nog misschien een rode kaart moet geven... dat wil ik het dan niet eens over hebben. Maar dan wordt een wedstrijd wel echt beslist. En nu blijft het gewoon weer een open wedstrijd. Maar het feit dat je nu met drie punten staat... kun je het wat makkelijker voor je af laten glijden? Ik had er niet aan moeten denken dat dat ook nog punten had gekost. Het had heel moeilijk te accepteren geweest, moet ik eerlijk zeggen. Marco van Basten, dus winnend uiteindelijk met Herenveen tegen Pexvolle. VVV won ook uit bij AZ. En het was toch wel verrassend. VVV stond enige tijd voor. Vlak voor tijd werd het door Valkenburg gelijk. Toen wilde AZ nog meer. Maar Savjevic scoorde voor VVV. En dus wonnen de Venloonaren. Ronald van der Geer praat na met de trainer van de Limburgers, Ton Lokhoff. Ton, ik zag jou bij de goal van Rado Savjevic. En iedereen ontplofte zo wat. En jij bekeek het en dacht, ja. Het is 2-1. Ja, maar ik was wel blij, hoor. Dus, maar, oké. Okay. Nee, tuurlijk. En zeker als het uh, in de allerlaatste seconde gebeurt. Want dat was het echt. Maar ik was wel blij. Dat is, uh, laat dat duidelijk zijn. Heel ongelooflijk trots. Nou ja, trots. We zitten natuurlijk in een, uh, in een moeilijke situatie. Zeker na, na, na de wedstrijd van vorige week. Uh, nog niet gewonnen. Allerlei verhalen doen dan de ronde. Je weet dat het werkt in de voetballerij. Ook een, een, een andere keuze gemaakt vandaag van, van het spelsysteem, van, van spelers. Nou oké, okay. en daar hele week wel op gehamerd. En, uh, ik zeg altijd, het geluk moet je zoeken, dat krijg je niet. Of, of, ja, dat hebben we vandaag uh, tegen een goede tegenstander. Dat hebben we gedaan, vandaag gedaan. Maar het, uh, ik heb vandaag weer een echt team op het veld gezien... Die, die kaart geknokt heeft, die de eerste helft heel moeilijk heeft gehad. Tegen een AZ wat natuurlijk heel aanvallend speelt... Nou, en en, en ja, de tweede helft wel gedaan wat we, wat we in de rust besproken hebben. Wat we moesten doen. En toen ook de nodige kansen gecreëerd. Ja, Na nou Zet gaf jullie ook de gelegenheid wat meer om eigenlijk op de helft van de tegenstander te komen. Ja, klopt, maar je weet zolang het resultaat in jouw voordeel blijft. 0-0 zeg maar. Gaan hun risico's nemen? Dat hebben ze gedaan. Maar dan, dan vind ik, en dat heb ik in de eerste helft ook al gezegd... Dan moeten we toch voetballend er meer uitkomen. In de eerste helft was het heel moeilijk. Ja, in de tweede helft hebben we... Ik denk misschien wel vier of honderd procent kansen gehad. En, en, en gelukkig er twee van, twee van gemaakt. Je zegt net, ik, ik heb gekozen voor een ander speelsysteem. Wat wilde je daarmee bewerkstelligen ten opzichte van de afgelopen weken? nou ja, Ik hou normaal van, van spelers met een met, met, team met vleugelspitsen. Met, met veel snelheid, die een actie hebben. Die, uh, die spelers hebben wij ook in onze selectie. Daar ben ik ook, ook gecharmeerd van. Uh, alleen ja, die... Uh, als ze dan niet brengen wat we, wat we verwachten. dat kan. Iedereen kan in een mindere fase zitten. Ja, toch meer zekerheid inbouwen. We kregen natuurlijk heel veel goals tegen. We speelden te open. Ja, daarom wat meer middenvelds aan de zijkant gezet. Uh, twee, uh, twee eigenlijk voor de verdediging met Rado Saljevic en, en Turk. Van haar op tien. Nou, ja, oké. Okay. En een diepe spits. En, en, en, en... Maar wel dat ik een team wilde zien. En, en, en tegen een, ja, een goed AZ natuurlijk hier in, hier in Alkmaar. Nou, dat heb ik gezien en, en, en zolang het 0-0 bleef was het in ons voordeel. Want in de tweede helft kon je zien dat we daar heel veel ruimte kregen op middenveld. Ja, en van daaruit uh, in ieder geval een stuk beter hebben gespeeld dan, dan in de eerste helft. En niet geknakt naar de 1-1, want dat zou in jullie situatie ook nog kunnen. En dan krijg je zo'n tegenslag en dan denk je, ja, weer niet, maar toch terugknokken. Ja, het moment was natuurlijk vervelend. Ik geloof drie, drie minuten voor tijd. 7, 6, 87 minuten of zoiets. Ja, oké, okay, dan weet je van, ja, nu komen nog een paar hectische minuten, want hun gaan nog meer... De bal erin pompen. En, en, en, maar we hebben, we, hebben, we hebben goed verdedigd. En, en ook op dat moment ja, zijn we er nog een paar keer heel gevaarlijk uitgekomen. En, en ja, gelukkig in de laatste seconde de 2-1 kunnen maken. Het geeft de burger moed, hè? Ja, absoluut. Dat, dat, dat is logisch. Dat voor de club, voor de supporters, maar zeker ook voor de spelers. Je uh, hebt een overwinning, want, want je omgeving wordt negatief. Iedereen zit tegen Jan van je hebt nog niet gewonnen... En, uh, en ik ben wat ouder, ik kan het nog wel handelen. Maar voor spelers die, die jong zijn. Oké, okay, daar zijn we mee bezig. Maar dit, dit is in ieder geval... Een, we gaan met een positief gevoel naar, naar Venlo. Ton Lokhoff, zijn plug VVV won met 2-1 in Alkmaar van AZ. En dan nog even eh, Epke Zonderland, die er als eerste turner ooit in geslaagd is... om niet drie, maar vier vluchtelementen op een rij te produceren aan de rechts. Ook De Fries Olympisch kampioen deed het overigens pas tijdens de training... waarvan hij dit weekend een filmpje op internet zette... en daarop is hij te zien dat hij de Cassina, de Kovacs de Kolman en de Gaylord 2... achter elkaar in één keer uitvoert. Zonderland deze combinatie ook in een wedstrijd zal uitproberen... is nog niet bekend. Overigens mogen turners maximaal vier vluchten... Elementen op een rij uitvoeren. Dus, dit is het laatste filmpje van de Epke. Vijf komen er niet. Radio 1 Het NOS-journaal Mark Visser. Fusies van gemeenten leveren geen geld op, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens onderzoekers gaan gemeenten na een fusie juist meer geld uitgeven. Het nieuwe kabinet wil veel gemeenten samenvoegen. In een debat in de Tweede Kamer vorige week zei premier Rutte dat dit forse besparingen zal opleveren. Maar uit herindelingen van de afgelopen tien jaar blijkt dat nieuwe gemeenten meer kosten dan daarvoor.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 De wind is langzaam van zuidoost naar zuidwest aan het draaien en neemt daarbij ook flink toe in kracht. En op dit moment staat er al een stormachtige wind, kracht 8, langs de zuidwestkust en komen er daar ook zware windstoten voor. Ook elders gaat het harder waaien, maar de hardste wind is weggelegd voor de westkust. Voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland heeft het KNMI waarschuwingen afgegeven voor zware windstoten. En in het noorden zit er een groot regengebied dat langzaam, in noordelijke richting ook, het land verlaat. Daarachter klaart het op, maar vallen er nog wel geregeld buien. En ook vanavond en vannacht is dat het geval. In de loop van de nacht neemt de wind weer wat af in kracht. Aan zee draait deze dan naar noordwestelijke richting, wordt kracht 5 tot 6. Landinwaarts staat er dan een westelijke wind, matig van kracht. Het koelt vannacht af naar een graad of 5 en in het oosten kan het wat nevelig worden. En morgen is het zwaar bewolkt en trekken er buien over. Er staat een meest matige westenwind boven land. Aan zee een noordwestenwind, kracht 6. En het wordt zo'n 9 tot 10 graden. En ook na maandag hebben we met de meest westelijke stroming te maken. Waardoor er geregeld storingen aangevoerd worden. Met de bijborende wolken en ook buien. Het wordt een graad of 10 de dagen daarna. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Sport Radio NOS. Op 1. NOS Radio en rkc is begonnen aan de tweede helft. NAC dus op voorsprong. Alweer Ragnar Niemeijer. 2-1. Uh, je zegt alweer. En dan nou ja, na de je overwinning aan... ja, van vorige week. Uh, jazeker, zo is dat. Ja, wat dat betreft doet die Adrie Bogers het behoorlijk. Hoewel van de week in die bekers strafschoppen dus nodig waren. Tegen een amateurclub. Dat is wat, uh, wat minder natuurlijk. Maar goed, ook die wedstrijd werd gewonnen. Adrie Bogers 20 jaar lang trouwens. Uh, man van RKC. Als speler, als assistent, trainer, Als interimcoach nog eventjes. Ook in uh, Waalwijk. En misschien mag hij wel blijven. Maar ik vond het opvallend. Terwijl er achterin wordt rondgespeeld bij NAC. Ik kan het even vertellen. Dat hij zelf zei. Ja, als ze hier bijvoorbeeld komen bij de leiding met Ron Jans als naam. Ben ik wel bereid. Een stapje terug te doen. Zou Jans dan toch gaan komen. Koudelje in balbezit voor NAC. Diep op de helft van RKC al aan de rechterkant. Legt de bal even terug. Daar is dan vervolgens weer wat verder achteruit Seuntjes. Balbezit voor NAC aan de rechterkant op het middenveld. De bal de hoogte in. Wordt hij binnengehouden daar? Jawel. Ineens doorgespeeld. Dat is althans de bedoeling richting hier Toch balverlies? Nee. Weer opgepakt door NAC door Seuntjes. Maar dan is er een overtreding gemaakt op Sander Duits. En die is op de grond gaan liggen. Dat heeft de scheidsrechter gezien. Duits staat op. Is de enige speler die op scherp staat in dit duel. En was al een keer in de buurt van een gele kaart in deze wedstrijd. Maar toen wilde het publiek van uh, Nakem heel graag die kaart uh, ja, aannaaien. Zeg maar. Want ze reageerde fel op die overtreding. Maar die uh, kaart die bleef op zak. Leurling nu in de diepte gegaan. Op links. Balletje terug naar Zoet. Ja, Krijgt hem nog van Bandjaar aangespeeld van heel dichtbij. En dus mag hij hem niet oppakken. Van Pep weg aan de linkerkant nu. Voor RKC. En weer een blessuregeval. Nu is het Naya die op de grond ligt. Ja, een paar meter bij de middenlijn vandaan. Nog op de helft van RKC. Het staat 2-1. Er is gespeeld. 47 en een halve minuut. Nak leidt tegen RKC. Baby, I'm And it seems like. Dit is hem nog echt in de titel, want eerder van de middag draaiden we Godshit. Toen dacht ik al Save Me. En nu draaiden we Raja Louis. En het heette weer andermaal zo. En ik dacht het ook Save Me. Buitenlands voetbal langs de lijn. In Engeland heeft Manchester United de koppositie overgenomen van Chelsea. United won zelf 2-1 van Arsenal, terwijl Chelsea met 1-1 gelijk speelde tegen Swansea City. Bij Manchester United deed Robin van Persie direct van zijn spreken tegen zijn oude club. Hij schoot al na drie minuten de 1-0 binnen. De rest van de eerste helft bleef United te beteren, maar pas na rust maakte Evra 2-0. En in blessuretijd deed Karsel Lach nog wel wat terug namens Arsenal, maar daar bleef het bij. Chelsea stond twee minuten voor tijd nog met 1-0 achter bij Swansea. Hernandez redde toen nog een punt voor de houder van de Champions League. Manchester City profiteerde niet van het puntenverlies van Chelsea. De tegenstander van Ajax komende dinsdag in de Champions League... bleef tegen West Ham United steken op 0-0. De Italiaanse koploper Juventus liep gisteren in de topper tegen Inter... tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Inter, nog altijd zonder de geblesseerde Wesley Snijder... was met 3-1 te sterk. 18 seconden had Juve nodig om op voorsprong te komen via Vidal... maar twee maal Milito en een later treffer van Palazzo... 3-1 dus voor Inter. Het gat tussen Juve en Inter is nog maar één punt. Napoli blijft derde daar. Ondanks een 1-1 gelijkspel vanmiddag tegen Torino. Cavani na zes minuten al 1-0 voor Napoli. Maar in de slotfase scoot Sanzone de gelijkmaker binnen. En AC Milan lijkt een klein beetje uit het dal te klimmen. De ploeg boekte gisteravond een ruime 5-1 overwinning op Kievo. Urbi Emanuelson scoorde en dan had een aandeel in twee andere treffers. Jules de Jong begon op de bank, mocht in de tweede helft wel invallen. En door die overwinning klimt Milan langzaam maar zeker op naar de middenman in de Syria. Ja. Voor Bayern München werd het een uitstekend weekend. De koploper in de Duitse Bundesliga won met Arjen Robbe op de bank, ruim van de HSV. Na amper een uur stond in Hamburg de 0-3 eindstand al op het bord. Voor Bayern scoorden Schweinsteiger, Muller en Kroos. En bij HSV speelde Ravel van der Vaart de hele wedstrijd, maar hij maakte weinig indruk. eindhoven Frankfurt verspeelde vrijdag al punten door een 1-1 gelijkspel tegen goethe Vuurt. Schalke 04 hield helemaal geen punten over aan het bezoek aan Hoffenheim. Het werd daar 3-2. Huntelaar en Affelai speelden de hele wedstrijd bij Schalke, maar scoorde dus niet. En in Spanje was er een belangrijke wedstrijd. Valencia bezorgde Atletico de Madrid de eerste nederlaag van het seizoen. En Atletico haakte daardoor af. Althans, komt drie punten achter op Barcelona. Dat zelfs zonder dat Messi scoorde, toch bewees te kunnen winnen. Tegen Zelta de Bigo. Want zonder de kerstverse vader, Messi die zag dat zijn ploeggenoten Adriano Villa en Jordi Alba tot scoren kwamen. En daarmee de 3-1-overwinning veiligstelde. Ook eh, Real, Ster, hoe heet hij natuurlijk? Cristiano Ronaldo, scoorde niet. Was ook niet nodig, want de ploeg van Mourinho won met vier van Zaragoza en ging door die overwinning op weg naar de derde plaats in de stand. Eén dus Barcelona, op drie punten gevolgd door Atletico Madrid... en dan op acht punten gevolgd door de nummer drie Real Madrid. Aika Solna had een goede generale voor de wedstrijd in de Europa League komende donderdag tegen PSV. Solna won vanmiddag met 2-0 van Malmo FF en staat nu vierde in de Zweedse competitie. En wij gaan weer naar de wedstrijd in Breda. Breda, Waalwijk, NAC, RKC, naar Niemeijer. Tweede helft negen minuten houdt. Het is 2-1 voor NAC en een schot van Goedelje. dat uiteindelijk van een 18 meter afstand... toch wel wat meters naast het doel gaat van Jeroen Soet. Toch weer in de voorselectie van het Nederlands helftal richting die uh, wedstrijd die het Nederlands helftal gaat spelen tegen Duitsland binnenkort in de Arena. Maar hij zit niet in zijn beste periode. Vorige week niet tegen Twente. Ik wil niet zeggen dat hij die 2-1 van Goudelje vlak voor rust had kunnen voorkomen. Maar hij ziet er niet uh, vlekkeloos uit in het doel bij RKC de laatste wedstrijden. Balbezit op het middenveld. Overgepakt door Braber voor RKC. Daar gaat Chevalier weer. al van schoenen in dit duel. Net als wat andere spelers omdat het veld zo glad is. Chevalier komt er niet aan. Braber gaat vervolgens door op zijn tegenstander. Die veel pijn heeft. Dat is Sifti. Zojuist ingevallen voor Hadouir. Gele kaart voor Braber. En die Hadouir ook geblesseerd geraakt. Daar ging geen overtreding aan vooraf. Kwam volgens mij ongelukkig terecht. Nadat hij een hoge bal wilde controleren. Bijna bij de achterlijn op zijn eigen speelhelft. En nou ja, goed, die er dus uit. Sifty uh, aangetikt. Kan ook wel verder. Hij wel. En Braber krijgt uh, de derde gele kaart in deze wedstrijd. ja naja al eerder. Ten Rauwelaar een paar minuten terug. Nu Braber. Ten Rauwelaar woest. Toen er een hoekschop werd gegeven. Nadat hij de bal niet uh, kon pakken. Vlak voor zijn doel. Vond dat hij in zijn eigen strafschopgebied. Is zijn 5 meter gebied gehinderd. werd Ging woest af op de scheidsrechter. En ook dat was een uh, kaartwaard. Vond Van Boekel. Terouwela krijgt de bal nu ook aangespeeld op zijn linkerbeen. In de punt van zijn eigen strafschopgebied. Trapt hem lekker naar voren toe richting Bantjar. Bantjar beleidt uh, balverlies. De kopbal komt niet aan bij een ploeggenoot. En dus is het uh, NAC wat uh, kan overnemen. Botteguin glijdt ook maar weer eens uit. Blijft zonder gevolgen. Hoewel bijna RKC profiteert met Jozefzoon. Weer Botteguin speelt een zwak duel hoor. Hij heeft het defensief heel moeilijk. En hij is verdediger. Dus dat is toch een uh, probleem voor Adrie Bogers. Die interim trainer van NAC. RKC terug naar de doelman. Bal de hoogte in via Zoet. En dan kijk ik op de klok. En dan zie ik staan 56 minuten. Nak RKC 2-1. Chevalier in bal bezit. En die schiet van buiten het strafschopgebied nog maar even. Lekker op ter laag. Goede redding. Drukt de bal keurig naar buiten. Het blijft 2-1 dus. Need somebody to laugh van the Blues Brothers. Wat een goal! De eredivisie. Penalty, Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met die van vandaag, natuurlijk. Twente, Feyenoord 3-0. 1-0 Chatley 2-0 Castanjos, Rust en 3-0 Tadic. Twee snelle doelpunten brachten Twente goed in de wedstrijd. De ploeg revancheerde zich na de Zeper tegen FC Den Bos afgelopen week in de beker. En dat was precies waar trainer Steve McLaren op hoopte.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 Ik kon er niet wachten, zei hij, om te laten zien... dat we een vechten, voetballen en een goed result kunnen halen. goed resultaat, dat is wat we ook vandaag gedaan hebben. Spelers hebben goed gereageerd. En ook de supporters waren onze twaalfde man vanmiddag... met dit resultaat tot gevolg. Lucas Tanjo scoorde dus tegen zijn oude ploeg. En dan treedt er een soort ongeschreven regel in werking. Je juicht niet. Ik blijf respect houden voor Feyenoord... wat ze voor mij hebben gedaan in, ja, in de jeugd en alles. En uh, dat zou ik altijd blijven houden tot de dag van vandaag. Ik ben nu speler FC Twente en dan, uh, ja... ik uh, over een paar dagen is er weer een andere wedstrijd... dan kunnen we weer juichen. Tegen Levante laten we het hopen. Feyenoord kwam dus snel op een 2-0 achterstand. Die tik kwam de ploeg eigenlijk helemaal niet meer te boven. En het ontbrak volgens trainer Ronald Koeman ook wel een beetje aan... scherpte en gochme bij zijn spelers. Dan gaat het wel om een aantal momenten in een wedstrijd... of je die overtuiging hebt uh, om, om de gelijkmaker te maken. En als je dan ziet hoe de tweede kool valt... Uh, een paas van 60, 70 meter... En de derde, nou ja, dan hou daar maar over op. Hou daar maar over op, bedoelt hij de blunder van zijn Feyenoord... en eigen doelman Kostas Lamprou, die een vrije trap van Dusan Tadic tussen de beentjes door liet glippen. AZ-VVV werd 1-2. Alle goals vielen naar rust. VVV kwam voor door Maguire, het werd gelijk door Valkenburg... en Rado Savlovic scoorde de winnende voor VVV. Een verrassende nederlaag voor AZ, zeker omdat de ploeg... in de eerste helft op een ruime voorsprong had moeten staan. Trainer Gert-Jan Verbeek stak de hand in eigen boezem... omdat hij zijn troepen aanspoorde om na de late gelijkmaker van VVV... nog steeds vol voor de winst te gaan. Dan ben ik als trainer toch een trainer die dan, dan vindt... dat we moeten proberen voor de winst te gaan, hè, want je hoopt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 Ik zeg altijd, het geluk moet je zoeken, dat krijg je niet. Of, of, ja, dat hebben we vandaag, uh, hebben we gedaan, vandaag gedaan. Gaan we wedden met Groningen NEC 1-2, 1-0 de Leeuw, heel snel. Palsom 1-1 en een late 1-2 van Roorda, matchwinner. Dus Geert Arend Roorda viel 10 minuten voor tijd in. Zijn opdracht was duidelijk. Als je dan erin komt, dan wil je maar één ding. En dat is, uh, dat is toch uh, proberen druk te zetten. En dat was ook aangegevend voordeel. We moeten zorgen dat we veel druk erop houden. En dan, uh, dan hopen dat het instort. En, uh, ja, ik kreeg hem mooi bij de tweede paal gelegd. En ja dan is het de kassa. NEC is buiten eigen stadion Dreef dit seizoen. Maar daar zag het overigens vandaag in de eerste 20 minuten niet naar uit. Alex Pastoor legt uit wat er aan de hand was. Een uh, duidelijk gevalletje van, uh, van scheiterigheid en een uh, typische uitwedstrijd proberen te spelen zoals. Uh... Men misschien gewend is. maar We hebben van tevoren afgesproken. We gaan heen om de wedstrijd te proberen te controleren en te domineren. Er nou, was de eerste twintig minuten helemaal geen sprake van. Het verdedigen zag er heel matig uit. En het spel aan de bal was helemaal om te huilen. Uh, en, en, en daar was de scheiterigheid helemaal de boventoon. We waren hem liever kwijt dan rijk. Nou, dat heb ik in de eerste kwartier uh, proberen nog bij elkaar te schreeuwen. En, uh, en dat lukte niet. En toen heb ik me van een uh, ja, onorthodoxe manier bediend. En dat is door Nick van der Velde uh, te wisselen. En daarna kwam NEC dus in het spel. En het ging dus gewoon winnen van FC Groningen. Trainer Robert Maaskant weet dat zijn ploeg het moeilijk heeft. En ook gaat uh, krijgen dit seizoen. Nee, maar dat is ook zo. Maar dat, dat, dat weten we al een tijdje okay. hoor. Uh, <laughs> we hebben natuurlijk een hele grote selectie. Maar uh, de, de, de, de, de echte hele grote kwaliteit, dat ontbreekt wel bij Groningen. Dat, dat, dat weten we al vanaf het begin van het seizoen eigenlijk. Maar daar moet er wel een team staan. En, uh, nu, uh, nu laten we elkaar toch wel even te ver zakken. Heer de Veen won van Texholle met 2-1. Bij rust was het 1-0 door Finn Bogason. 2-0 werden door de ridder en 2-1 door Van den Berg uit een strafschop. Heer de Veen had ruimer kunnen winnen, maar de vele kansen werden niet benut. Trainer Marco van Basten zag ook nog andere tekortkomingen bij zijn ploeg.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 Ja, dat zeg je goed. Een individuele kwaliteit je. de juriditie gaf een gewogen steekpaas... met een, een schijnschot en een schitterende stift. Echt een hele mooie goal. En inderdaad hadden wij daarvoor misschien ook wel een mogelijkheid... maar wij doen dan onze ogen dicht en schieten zo hard mogelijk blind op doel. Joey van den Berg zorgde er met een doelpunt uit een voor dat de wedstrijd nog een spannende slotfase kreeg. Maar eigenlijk had Van den Berg al lang in de kleedkamer moeten zitten. Hij tikte eerder in de wedstrijd een voorzet met de hand... voor de neus van Heerenveen aanvaller, vindt Bogazon weg. De verdediger van Zwolle. Ja, inderdaad, ik, ik had een kansbreek gemaakt. Nou, als die bal er langs gaat, dan uh, die bogus die kan hem uh, met welk lichaamsdeel kon hij erin uh, schieten. En uh, ja, ik denk ik probeer wat. En uh, ja, pakt er goed uit. Dus uh, ja, niet al te slim, maar uh, ja, uiteindelijk heeft het ons nog wel in de wedstrijd gehouden. En uh, ja, kom je nog bijna terug. Maar was te laat. Belgische strijdschipper. Ja, nou, allemaal even kijken vanavond of u het ook ziet. We gaan naar Breda tegen RKC Waalwijk. Beetje mooi degradatievoetbal. Mag naar Niemeijer. Kwart wedstrijd nog. Het staat 2-1 voor Nak Breda tegen de ploeg uit Waalwijk inderdaad. En ik ben af en toe werkelijk onder de indruk van het positiespel van de ploeg van Erwin Koeman. Dat is RKC, want Nak wordt een tijd lang al vastgezet op de eigen speelhelft. Er staat steeds iemand vrij, terwijl RKC nu weer zo'n aanval aan het opbouwen is. Nog voor de middenlijn. Heeft twee behoorlijke schotkansen opgeleverd. Twee keer voor Van Peppe. De opkomende linksback, ook Bandjar. Aan de rechterkant gaat, staat, gaat steeds diep. Je ziet dat als... Ja, kijken, liefhebber toch graag. En de eerste keer in het zijnet geschoten door Van Pepper. Later op de vuisten van Terrouwelaar. Twee keer vanaf links. Nu heeft Nak weer heel veel moeite om weg te komen. Kan Jozefson er misschien door op de rechtervleugel? Halverwege de helft van Nak. Via Naja gaat het naar Braber. Die heeft het eigenlijk als enige bij RKC lastig. Liet al die grote kans liggen toen het 1-1 was. De kopbal leidt regelmatig balverlies. Hij wel, maar hier is weer Duits die ertussen zit. Vervolgens Chevalier. En zo loopt de bal dan vervolgens over de zijlijn heen. Maar Nak komt er absoluut niet meer aan te passen. En RKC verdient het vandaag niet om hier een nederlaag te leiden in dat radverlegstadion. Want daarvoor is het positiespel zoals gezegd te goed. Het gaat te makkelijk. Het is te mooi af en toe om naar te kijken. Wel een ingooi voor de thuisploeg. Een meter of 5, 6 over de middenlijn heen. Jens Jansen, de linksback. Gaat al voor de dugout van zijn eigen ploeg voor zijn rekening nemen. Gooit de bal naar voren toe, krijgt hem vervolgens weer, weer terug. 67 minuten gespeeld, ruim. Het is 2-1 bij NAC-RKC. Wat er vanmiddag gebeurde, heeft u allemaal gehoord. Gisteren en eergisteren was er nog Roda ADO 0-0. Willem II, FC Utrecht 1-5. Ajax-Vitesse 0-2, de eerste nederlaag van de Amsterdammers dit seizoen. En PSV Heracles 4-0. Twente aan de kop met 28 punten, gevolgd door PSV met 27. Vitesse is derde met 24. Dan Utrecht 21. En Ajax en Feyenoord staan 5 en 6 met 18 punten. Allemaal uit 11 duels. Onderin, eh, vierde van onderin, NAC Breda met 8 uit 10. Want NAC speelt nog, staat wel voor. Pex Zwolle staat eronder met 8 uit 11. Dan Willem II en VVV. Slu die sluiten de rij met 6 uit 11. Er was nog één wedstrijd in de eerste divisie. Jupiler League moeten we zeggen, geloof ik. Hè. Den Bos versloeg Fortuna zit uit 1-0. En dat uh, was op de dag waarin we langzaam naar het einde gaan van 4 uur langs de lijn. Op deze middag. De dag waarin ook Sebastian Vettel een belangrijke stap deed. op weg naar de wereldtitel. Hij moest als laatste starten. Maar kwam uiteindelijk op het podium binnen. Kort achter Alonso verloor een paar puntjes. En David Verrederman, die al zoveel gewonnen heeft met tennis. had toch de grootste triomf in zijn loopbaan te pakken. Het Masters Toernooi van Parijs trok hij naar zich toe. En de liefhebbers die willen weten natuurlijk. NAC RKC omring belangrijke wedstrijd. Stand 2-1 voor NAC. Hoe het verder gaat, dat hoort u allemaal zo in het uitgebreide Radio 1-journaal... en daarna bij de collega's van de VPRO in Studio Itserda. Heeft u er dan nog geen genoeg van? Vanavond om 10 uur, Jeroen Stomporst langs de lijn die het hele sportweekend nog eens eventjes met u op een rij zet. Voor nu wensen wij u een hele, hele prettige avond.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 Bureau Buitenland tussen 7 en 8. Ik believe dat we children kinderen the same God. That's why I'm asking for your vote, and that's why I'm asking for another 4 years. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 Vanavond in de tv-show zijn we in Londen bij de schrijfster van de wereldwijde bestseller 50 tinten grijs. Wat heeft deze I.L. James op haar geweten? Dankzij haar boek staat het leven van miljoenen vrouwen op zijn kop. Verder op Ibiza, het verhaal van een voormalig Nederlands topmodel. Vanuit totale armoede werd ze een van de meest succesvolle vrouwen van het eiland. De tv-show vanavond direct na Boer vrouw Nederland 1. Dit is Radio 1.